Warme dag. Naast mij zit Irene de Jager. En naast mij zit Gerry Rutte. Ja. Goedemorgen, Gerry. Uh, we houden ons rustig maar, hè? Ja, Want, uh, we doen het kalm is aan. We houden ons rustig aan. Tegenover ons zit Albert Rechterschot al. Is net binnengekomen. Uh, het is heel druk in de trein, hè? Al, uh, mensen komen al naar het strand. Um, we ja, beginnen met de Albert Zo. En de techniek is in handen van Casper uh, Kurensen en geassisteerd door, door jo uh, Jacques uh, Jozef Duinmeijer. Zeg ik het goed? Ja, helemaal goed. Oké. Okay. De koffie wordt nu gepresenteerd door onze collega Gert van Kuik. Hoe heet er ik weet het wel. Eh, nou, wat ik al zegt, Irene Ja, is naam. Irene, waar gaan we mee beginnen? Van de de eindredactie deze week was trouwens in handen van oh, Gerry Rutte. Vergeet die, uh, ja, nee, maar... maar dat hoort er wel bij, okay, vind dankjewel ik. Dank wel, Irene. En uh, we zitten dus in Hotel Hoogland. Dat ja. moeten we vooral niet vergeten. Nee, is het uh, altijd gezellige Hotel Hoogland, waar iedereen welkom is om te komen kijken en luisteren. Dus. Ja. Gewoon radio luisteren en kijken. Ja, koffie staat klaar. Koffie staat klaar. Uh, water ook trouwens voor ah. de mensen die geen koffie drinken. Of een kopje thee, maakt ook verder niks nee. uit. Um, wij beginnen met, uh, zoals gezegd al... Ja, we hebben, nou laten we even zeggen wat we, wat ja, we gaan doen. Hè? Het eerste uur, uh, nou ja, Albert Rechterschot, uh, maandags gesprek uh, met Pluspunt. Daarna komt Peter Tromp en die gaat iets vertellen over een, ja, een idee in die bij het Innovatiefonds. Maar hij zal daar alles verder zelf over vertellen. En wij sluiten het eerste uur af met, ja, Jong GroenLinks komt terug in Zandvoort. Ja, dan hebben we even een kleine pauze van het nieuws. En daarna komt Joop Berendsen, de nieuwe voorzitter van OPZ, vertellen uh, uh, over de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Dan hebben we Roy Dongen, die komt vertellen over uh, de Gay Pride in Zandvoort. En die dat gaat aan. door, hè? Dat ja, gaat door. Ja. En daar komt hij een update over uh, geven. En als laatste, Leontien Strijber, zij is van het ontmoetingscentrum De Zandstroom, en ik ben erg blij dat ze er is. Ja, want maar zij ken ken komt ook regelmatig uh, ja, nu, precies. om een paar maanden, uh, een uh, vertellen. vertellen ja. Maar goed, we beginnen met, met Albert. Met Albert. Neem een slok en vertel. <laughs> Brand <Goedemiddag>. was Albert. <laughs> het, is, het was al een klein een beetje een opgave... Ja, dat is, ja, helemaal vol. Ja. Was het ook een extra lange trein? Of had je niet anders dan niets? anders, uh, oh, dat okay. wel, maar wel helemaal vol. En onwennige mensen die niet precies weten hoe je met een trein moet reizen. Maar oh, goed, echt waar, ja? Dat is heel, heel gezond <laughs> waar ja, we dat mee te maken Goed. Nou, ik heb, uh, ik, heb, ik heb een aantal dingen uh, te melden. Ja. Er is nog uh, tot 1 juni, zeg maar volgende week, is er nog de gelegenheid voor uh, kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten, om zich op te geven voor een verwendag. Daar zijn, is er een uitgebreid programma voor. Een aantal dingen zijn er al vergeven, zijn er al op. Maar er zijn al een aantal uh, zaken die, uh, die nog open zijn, waar nog plek, plek voor is. Wat er is plek op Healing Touch. Dat uh, ja. wil zeggen dat, je, dat er energiebekwaardes worden opgeheven. Het is... Uh, ja, de, de, het is vooral ook veel rust brengen ja. en proberen om uh, ja, je lijf goed te laten voelen. Iets heel anders hebben we ook. Z-zweer rijden. Dus echt oh, ja. Ja, dat is, een hele andere, ja, dat is iets heel anders. Dan leuk. hebben we een aantal zaken die al vol zitten. Massages, et cetera, die zitten vol. En dan hebben we ook een toch, wat ik zelf ook wel eens gedaan heb, tai chi. Ja. Dat is een uh, vorm van heel beheerst bewegen. Zonder dat je acrobatische toeren of zo uit hoeft te halen. Maar het, is, uh, ja, het geeft energie. Kan ik uit eigen Het, het schijnt de Chinezen wel. heel erg oud te laten worden. Ja. ja. Want die doen dat ochtends. Oh, dat maar, zie je ja, in, in, in de parken, In de parken, op ja, straat. Overal ja, zie je mensen tai chi doen. Trouwens, dat wordt in het Vondelpark ook gedaan hoor. Er is ook een oh, groep ja, die ja, dat... Ja, ja, ja. Heel veel. Ja. En dan weer iets leuk. heel anders, wat er, waar nog ruimte is, is dikke dames schilderen. Oh, leuk is dat, ja. Dat, dat is ook erg leuk om te doen. En dan uh, enkoestik art, heet het heel mooi, maar dat is gewoon met bijenwas schilderen. Dat is ook oh erg leuk. Ook bijzonder. Leuke dingen, Albert, allemaal. Die plek hebben we allemaal nog vrij. En men kan zich melden. En men kan zich melden bij, uh, bij Pluspunt. Uh, de, de inschrijving sluit uh, woensdag of donderdag al geval. Uh, zeg maar, de, de komende week kan nog. Ja. En, ja, en daarna is, uh, is het jammer genoeg vol. Maar dus, het is, uh, wordt altijd heel goed bezocht. Het wordt heel Dat goed bezocht. Worden. Er zijn al behoorlijk wat, uh, wat inschrijvingen. Dus uh, aarzel niet om. En fijn dat dat kan, hè? Ook ja, voor, ja. Uh, wij krijgen voor heel veel sponsoring daarvoor. Mensen mm -hmm. die belangeloos dit soort uh, workshops uh, en activiteiten aanbieden. Ja. Die dat graag doen en die dat heel erg leuk vinden om, uh, om daarbij Mooi. betrokken te zijn. Nou. Dus dat, dat is echt een, uh, heel een echt... aanrader. Een aanrader. En dan nog even voor uh, de mensen die dat zouden willen gaan doen: de tijden waarop dit gebeurt. Want ik bedoel, als je je opgeeft voor een bepaalde activiteit, dan is het wel fijn om te weten waar dat dan plaatsvindt. En ook op wat voor tijdstip? Het begint op vrijdag 9 juni, dus gisteren over twee weken, zeg maar. Ja. Mm -hmm. uh, en dat begint om een uur of tien. En er zit een kopje koffie bij, een beetje lekkers. En dat wordt geluk. dus simulgaan, zeg maar, nou, allemaal, allemaal tegelijkertijd. Ja, tegelijkertijd was, tegelijkertijd, ja, tegelijkertijd, ja, tegelijkertijd ja. wordt dat gedaan. Ja. En zo rond kwart over twee is het, uh, is is het klaar. afgelopen. Okay. Dus als er een energieprobleem is, daarna, is het daarna, kun je thuis nog weer even rustig uh, op adem komen. Ja. En Albert, het nummer waar de mensen kunnen bellen van Pluspunt, kun je dat nog een keertje zeggen? Ja, oh ja, waar? 023, <laughs> 5740330. Jij weet het beter dan ik. Ik draai, ik draai het zelf heel weinig. Moet ik eerlijk zeggen. Maar goed. Ah. <laughs> maar goed. Uh, dat, dat is die. Dan hebben we vrijwilligers gezocht. We hebben uh, met name behoefte aan gastvrouwen. Dat, of of gast, gastheren. Kan natuurlijk ook. Ik denk dat ik mij daarvoor aan ga melden. Dat is heel goed Irene. Van, van, van ja. harte welkom. Ja. Maar ik moet ook even nog iets zeggen erover. Ik, ik zag een advertentie staan in de krant. Ja. Uh, daaruit proefde ik. Maar misschien is dat wel iets wat ik verkeerd gelezen heb. Dat jullie misschien op zoek zijn naar jonge mensen. En met name mensen die in een opleiding zitten en een stageplek zoeken. Dat is, dat, we hebben, uh, dat is voor een andere vorm van ja. vrijwilligerswerk. Dat is als je bij ons bij de receptie wil gaan ja, zitten. Ja. We hebben gemerkt dat uh, met name vrouwen die daar komen. Maar ook, er zitten ook wel mannen die dat doen. Dat, die, dat, uh, dat het wel eens gebruikt wordt als een opstapje naar een betaalde baan. Ah zo. En dat komt ja, met enige regel. Voor. maar dat is waar albert ja dat ja, is Dat is, dat is waar. echt zo ja. dat vond ze af en toe frustrerend want we hebben net iemand ja en dan die gaan ze alles afweten en dan gaan ze weer weg dat en ja. daarom vragen we ja, maar, maar dat zou waar. ik dus dat zou ik erg leuk vinden om te doen ja nou, uh, van harte welkom. Goed. Ik, ik kan ik, zeggen dat het goed is, want ik doe het ook al elf jaar. Oké. Okay. <laughs> nou, ik, uh, dus, ik ga mij aanmelden en uh, okay, dan. Uh, goed, iedereen. Oké. Okay. Van harte welkom. Goed. Dus uh, uh, dat, is, dat is voor de, de receptie. Ja. Hebben we dus mensen nodig? Ja. En dat, nogmaals, het, de, de ervaring leert. Het, dat is geen enkele garantie verder. Maar dat, je, dat dat toch vaak gebruikt wordt. is opstapje. Okay. En dan de gastvrouwen, dat is. Uh, of gastheren, nogmaals. Ja. Um, ja, dan moet je vooral leuk vinden om met mensen om te gaan. Dat je mensen een van een kopje koffie kunt voorzien, de weg wijzen. Uh, ja, maken. Praatje maken. Oog hebben voor uh, wat, uh, wat er iets wat, is misschien. Als, eventueel. Als er iets ja. is met iemand. Ja. En de beschikbaarheid van deze mensen, dat dan zeg je van je moet minimaal twee dagdelen per week. Dat is voor de receptie. Gastvrouwen eh, eh, of gastheren dat kan ook anders. Dat kun je afspreken op afroep. Maar je kunt ook zeggen van nou, we gaan één eh, vast moment in de, in de week eh, gaan we doen om één keer in de veertien dagen of er ja. zijn, we al zijn al zoveel elkaar. activiteiten waar altijd mensen voor nodig zijn. Ja. Ja. Ja. ja, want we hebben ook wel de nodige activiteiten overdag. Waar we graag uh, mensen hebben die eventjes ja. uh, helpen met het rondbrengen van de thee en de koffie. Ja. Ja. Ja. Want het is best ja. druk hoor. Hè? Het is Bij, heel, heel druk. druk. Ja. De, de donderdagen zijn druk, dinsdagen zijn ja. inmiddels ook druk. Er ja. is dus eigenlijk geen enkele dag waar het rustig is, behalve de zaterdag. Ja. Is, uh, uh, daar is nog niet zo heel veel te doen. <laughs> <laughs> <laughs> um, dan hebben we iets, iets uh, anders. Eind volgende maand, 30 juni, hebben we Herstel het Samen. Vroeger ja. werd dat Repair Café genoemd. Wij noemen het liever Her Herstel het Samen. Daar zoeken we uh, mensen voor die dat leuk vinden om te helpen. Maar die een ook... beetje technische uh, inzicht ja, hebben of niet, Maar je kunt niet. bijvoorbeeld ook, als jij goed bent, in een rits in, uh, uh, ergens in te zetten... of uh, iets uh, onzichtbaar knopen te herstellen. Je. Of knopen <laughs> aannaaien. Of echt van alles. Ik kan aan zelfs aan. kousen stoppen, heb ik van mijn moeder geleerd. Oh jee, nou, ik, weet niet, ik, weet, ik ben dat benieuwd of... Nou, krok, sokken, sokken dan, ja, weet je ja, wel. Ja, sokken, dus, ja. Gewoon met zo'n bol, oh, Met zo'n maasnaald. Op de hak. Zo op, zo op, op, ja, oh, ja. ja, ja. ja dan zo'n bol. Uh, ik en, ik vraag me af of dat nog veel, veel behoefte aan is. Nee, maar goed, er, er zijn nog steeds mensen... die dus gebreide sokken dragen. Ja. Ja. Omdat er... Er zijn nog mensen die het leuk vinden om sokken te breiden, breien. En ja, nou, er komt wel een sagaatje in. En dit ja, is dan zonde. Want dan, ja, daar hebben wij een activiteit voor. Hoor. Is dat zo? Voor breien? Dinsdagmiddag is de breiklub. Dan is er een breiklub heel actief bereidt voor een goed doel. Ja. Ja. En uh, als je sokken zou willen hebben, dan kun je die dag ja. In de goede leuk, maat, in de goede kleur. Leuk, kun je leuk, leuk, allemaal, leuk, leuk. Dat kan allemaal. Goed. Kijk. En dan uh, de opbrengst is voor een goed doel. Ja. Um, de, uh, herstellen samen, dus, dus eind volgende maand, 30 juni is dat. dat is, uh, is dat elke maand, uh, Albert? Nee, dat is, we Dus het is wat onregelmatig. Mm -hmm. Maar er is, ja, het is toch voortdurend uh, uh, proberen we dat aan te bieden. Iets anders in diezelfde week, dat is een dinsdag, dat is de 27 e gaan we zingen. Me een amazing middag is de bedoeling. En uh, daar, uh, daar is over het algemeen ook wel erg veel belangstelling voor. Maaike Koper van uh, voormalig Café Koper. Oh nee, Café Koper is er nog. Maar de vroege ja, eigenares van Café Koper. Uh, die, uh, die neemt het voortouw samen met Charles van den Heuvel. Oh, ja. die, uh, die doen dat samen. En dan uh, wordt er een kopje koffie, lekkernij, et cetera. Wat... En dat is uh, dinsdagmiddag? Dinsdagmiddag vanaf twee uur. En het, uh, voor uh, de koffie, et cetera, betaalt 2,50. Ja, nou, het is toch allemaal ja. gezellig. Het is ja. vooral voor de bedoeling om het gezellig te laten zijn. Ja. Je hoeft niet te zingen... Je hoeft, zelfs niet, je hoeft zelfs... Je kunt ook playback, hè dat is Ik ook playback, altijd je kunt, Maar je bent met elkaar. Je bent met elkaar en je, bent met is, elkaar, en je kunt dus leuk, door ja. makkelijk een praatje maken. Uh, en je legt wat contact op. Ja, dat is de bedoeling. Ja. Dat is de bedoeling. Dan mm -hmm. hebben we... Uh, Volgende maand wordt er wat uitgebreider over gepraat. Want dan uh, wordt er wat aandacht aan het kinderkamp besteed. Maar opgeven kan nu al. Mm -hmm. Dus uh, als er behoefte is om... Uh, want dat, om dat weer... is voor de vakantieperiode, hè? Dat is voor de vakantieperiode. En dat is aan het eind van de zomervakantie. Dat is de week die eindigt op 1 september. Dus uh, dat is de laatste vakantieweek voor de basisscholen. En dat kan ook via pluspunt allemaal? Dat allemaal, gaat allemaal via pluspunten. Er is een, een, een bijdrage van 50 euro per kind. Mm -hmm. Maar als dat een probleem is, dan hebben wij spons. Die, uh, die, dat, die, die uh, sponsoren die bijdragen. Oh, dat is mooi. Ja. Als je dus, kan aangeven dat het, uh, dat, dat, dat, het dat niet een probleem te probleem ja, is, nee. dan. Ja, dan ja, is ja, dat een, als dat ja. een probleem is, is dat. Dus er is een uh, op te geven bij Renswit. Dus als je naar ja. ons toebelt en vraagt naar Renswit, dan neemt hij vervolgens contact op om eens even door te praten hoe en wat. Mooi. En dan uh, ja. wat we nog hebben: dat is nog zes weken lang, hebben we de wensboom staan. Oh ja, dat zou die staat al uh, vanaf begin van het jaar. Staat. Er hangen al enige tientallen Leuke dingen. hangen. Erin. Ja, ja. ja die, die, die boom die staat er. Allemaal een kaartje en dan kun je je wens opschrijven. En de enige criterium wat we hanteren is dat uh, het moet passen... Binnen het werk wat pluspunt doet ja. Dat betekent eh, Dat je wat kunt wensen voor jezelf Maar je kunt ook wat wensen voor een ander mm -hmm. Of voor een organisatie of wat dan ook En dan gaan we met een Zeer deskundige jury Waar Gerry eh, Rutte ook in zit En de burgemeester zit er onder andere in Gaan we bepalen welke vijf eh, Wensen we gaan, al gaan vervullen En, en dat is wensen, al eerder geweest hè? Vorig ja. jaar hebben we dat gedaan in het kader van ons tienjarig bestaan toen. Dat was een groot succes en een van de mensen was, we willen het uh, elk jaar nou, ja, is vervuld <laughs> dat is dus de, hierbij de, de, de wens ja. die vervuld is ja. en uh, ja, uh, als er wensen bij zijn die passen bijvoorbeeld bij de gemeente omdat ja. het gaat over de openbare ruimte, moet hier eens dus een tegel uh, goed gelegd worden, of een uh, wat snoeien, of uh, wat dan ook dan geven we, ja, we, we door, dan geven uh, we door. dat is een afspraak ja. met de gemeente ja. dat we dat Leuk. ook doen, dus dat is ook een mogelijkheid om dat soort dingen te wensen ja, en verder, dat waren mijn punten, maar verder ja, zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de tweede vestiging, zeg maar. En dat is in de blauwe tram. En dat, uh, als alles gaat zoals we echt hopen dat het gaat, want er zijn al wat kinken in de kabels geweest de afgelopen periode, is dat we in de blauwe tram actief gaan worden. Ja. De bedoeling is om dat vanaf september te ja. laten gebeuren. Ja. Maar ik dan moet nog eerst wel het nodige aan de, een, aan, aan de, aan de luchtbehandeling. klimaat en, en zo, klimaatbeheersing. En ja, ja. Is dat op de begane grond? Ja, dat, de blauwe tram heeft ook een bovenverdiening. Ja, dat weet ik. Maar dus daarom het, vraag ik het ook. Elke, elke ruimte die we kunnen gebruiken en die geschikt is, die gaan we gebruiken daar. Dus eigenlijk, ja, sorry. Ja, nee, ga maar. Dus, Het komt er eigenlijk op neer dat jullie niet zeggen van wij zitten in één bepaalde ruimte, maar er gaan ruimtes gebruikt worden in de blauwe tram die beschikbaar zijn ja. en die dus voor de bepaalde activiteit die erin geschikt komt zijn. gebruikt kan worden. Ja, het is een, een tweede, een tweede uh, dependans, plus, pluspunt wordt ja. het eigenlijk voor ja. Voor, voor dorp, alles en he? nog ja. wat zitten, komt erin. Er zit nu bijvoorbeeld al een jeugdhonk in. Maar er is ook de bedoeling om eens een, een, wat cursussen te gaan doen. En uh, inloopactiviteiten. We willen de woensdagochtend inloop bijvoorbeeld verplaatsen. Daar naartoe. En dat geeft een mooie gelegenheid om nog wat makkelijker naar de markt toe te gaan. Het is ook de bedoeling dat als je zorgt voor iemand, dat je die met een gerust hart daar dan achter kunt laten ja. en zelf de markt ja. op kunt gaan. Ja, ja, mooi. Dat soort activiteiten, nou ja, denken we dan. Dat is wel aan. heel slim, is... inderdaad. Want er zijn, ik bedoel, die bus die rijdt uh, elke woensdag natuurlijk met heel veel mensen richting de markt. Ja. Ja. Als je dat kan combineren, is dat natuurlijk ja. fantastisch. Ja, en vroeger was er natuurlijk nog hadden we een punt hè, in, in het dorp, maar ja. Uh, ja, dat is natuurlijk weggegaan. Uh, ja, dat gegaan. is inmiddels. Uh, Staat dat is, iets heel anders. Daar staat iets heel anders. Ja. Ja. Dus, en er is best wel behoefte aan. Ja. Hè, om, uh, ja, ja. Die, die indruk hebben wij ook. Ja. En uh, hierbij een oproep voor mensen die actief willen worden als vrijwilliger: graag. In de uh, Blauwe tram. In de Blauwe Trem. Ja, nou ja, ja, mensen die dus nu vrijwilliger zijn en die in het dorp wonen en naar Noord komen, die zouden natuurlijk kunnen. Ook daar naartoe. Ja. Hè, ja. Daar naartoe kunnen gaan, zodat ja. het voor hun misschien ook wat makkelijker is om daar naartoe ja, te komen. Neem, dat soort, uh, daar, daar denken wij dus ook aan. Ja. En het is een kwestie van uh, proberen te ontwikkelen. Pluspunt, dat was ook niet in één keer. Nee, je heeft ook een tijdje heel geduurd. Heel bruisend, dus ja. dat heeft nou, ook even geduurd. En ja. dat zal maar dat, dat is weer. nu wel heel erg bruisend. Hè? Dat het is heel erg onvoorstelbaar ja. Ja. wat daar <laughs> gebeurt. Het is echt ja. niet gelukt. Ja, We zijn er is, ook heel ja. erg trots op ja. hoe, hoe ja. dat gaat, moet ja. ik eerlijk zeggen. Ja. Leuk is dat he? dan toch? Ja, dat toch, is he? heel erg ja. leuk. We zijn niet voor niks gouden gemeente geworden. Nee, Daardoor is ik. dat. Ik denk dat jullie een echt voorbeeld zijn voor hoe het kan en hoe het zich ontwikkeld heeft. En Natuurlijk zijn er hobbels geweest, maar ik denk dat jullie die hobbels echt gewoon fantastisch hebben weggestreken. Ja. Het is echt iets, iets en er moois. Het moet eigenlijk komen hoor. Dat ja, helemaal. Ja, ja, natuurlijk. Dat hoort ook zo. Maar het is dat de bedoeling dat we met, met zandvoerten samen... Ja. dat weer ook op een, een nieuw bruisend punt van gemaakt. Dat ja. is gewoon de bedoeling. Ja. Leuk. Nog even de speerpunten. Men kan zich nog aanmelden voor de Verwendag. Ja, komende week nog. Komende week nog. Dat kan via Pluspunt of even bellen. of je gaat er naartoe bij ja. Pluspunt. Ja. Uh, de tweede was het herstelcafé. Ja. Waar mensen naartoe kunnen komen. Dat is het einde. Eind van de maand. Ja, mee en meezingen kan. En meezingen kan op de dinsdagmiddag ja. vanaf twee uur. Ja, de, de 27, 27ste. 27ste. 27ste, één keer, ja. keer. En voor de rest de oproep voor vrijwilligers. Oproep voor, voor mensen zich aanmelden voor hun kinderen mee te sturen met kamp. Oh, ja. Het kamp de zes, en de receptie. Zijn en de 12-jarigen. Nou ja, komt dan de iets oudere groep. Ja, ja. Die gaan naar Darmacheld. Nou. Ik denk, denk dat, dat wij... Uh, het kunnen afgronden. Okay. En wij gaan jou uh, ontzettend bedanken voor je komst. Ja, okay. Dankjewel. Ga je ja, nog iets dan. leuks doen uh, vandaag in de zon? Of zeg je nou, van ik, nou. Ik weet niet of de zon wel zo verstandig is. <laughs> nou ja, het is nu al erg pittig. Dus. Ja, het is pittig, ja, ja, het ja dat is warm, ook Maar ja. nou, wel buiten denk ik. Ja, precies. Super bedankt voor je komst. Graag tot de volgende keer. Wel thuis, hè? Oké, okay, dankjewel. En wel thuis. En we het gaan nu muziekje van. Nu zal het rustig zijn. In donker Afrika stond ik plotseling voor een leeuw. Ik schrok me helemaal naar. Iedereen ging op de loop, ik denk het moet gebeuren. Ik denk de leeuw, dan vreet me op, Maar dit was waar ik heure. Mama, voor is mijn pils, Mijn wil je ben ik weet Papa, voor is mijn pils, Mijn wil je ben ik weet Heb niemand dan mijn pils gezien? Ik lust er wel een stuk op te Mama, voor is mijn pilsje dan? De grote hitte bleef ik in Afrika en trof ik door een inborling uur nam als Mamika. Binnen 14 dagen was ik met u getrouwd. Maar op de brood door was gebier dat u je dan niet gebrouwd. Hé, hey, mama voor het mijn pils, niet pils en ben ik, gru. papa voor het niet pils, niet pils en ben ik niet. Heeft niemand aan mijn fils gezien. Ik lus er wel een stuk of tien. Met m'n helemaal raak Het witte van de ogen Dat draait me voor de kop spring ik op de tafel En dan schreeuw ik in het rond ha, Maar voor is Mijn pils? um, Goed uit hè? Oh, uit. <lacht> <lacht> is die ver... faine. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ingelast en is daar weer van teruggekomen en ik weet het ik moet zeggen. Ik ben eigenlijk een beetje jaloers. Dank Je ziet er super uit. Mensen Dankjewel. kunnen het niet Dankjewel. zien. Nee, ze kunnen het niet maar, zien. Maar, maar goed ook. Uh, maar het was heerlijk. Dat goed Als je maar genoten hebt. Heerlijk. was heerlijk. Het Innovatiefonds. Ja, innovatieondernemersfonds. De ja. ouders uh, volgende als we dat horen gaan bekijken. Twaalf jaar geleden, tien jaar geleden. Onder leiding van uh, Gert van Kuik. Jullie alle wel bekend. Ja. De Zeker. Toenmalige voorzitter van de ondernemers. En onze koffie schenken ja. vandaag. En uh, mijn persoontje. Uh, zijn wij in Leiden geweest. Waar de oprichting was van het ondernemersfonds Leiden. Wat ja. houdt een ondernemersfonds in? Een ondernemersfonds houdt in dat er een pot gecreëerd gaat worden, een geldpot gecreëerd gaat worden... die niet alleen betaald gaat worden uit de contributies van de ondernemende verenigingen. In Leiden had je een vereniging Noord, een vereniging Zuid, een verenigingscentrum... het bedrijventerrein, de universiteit, het ziekenhuis. Leiden is heel groot natuurlijk... En dat is een van de eerste steden uh, geweest in het land die het voor elkaar kreeg om ervoor te zorgen, met goedkeuring van het toenmalige college van Leiden, om niet alleen uh, het algemeen belang van Leiden te dienen in de vorm van geld door de respectievelijke ondernemersverenigingen die er waren, maar door een ieder allemaal meebetalen aan het algemeen belang ja. van Leiden. Dat gebeurde toen der tijd door een inning van een reclamebelasting aan alle ondernemers die in Leiden zaten, dus ook de ondernemers in Noord, ook de bedrijven ook het ziekenhuis, ook de universiteit. En dat zat zo fantastisch goed in elkaar. En wij kwamen daar met zoveel eh, plezier en elan van terug. En dat moeten wij ook hebben maar uh, tussen uh, 12 jaar geleden hè ja, beter, ja. tussen het uh, uh, denken en het doen, doen ja. zit een hele lange tijd weg, ja. hele lange weg ja. en veel dankzij, en veel ondernemers ja en dankzij uh, dit college die twee jaar geleden bezig is geweest met een horeca retail visie mm -hmm. En eh, dankzij ons als ondernemers waarin de strandpachters en ook de horeca... maar ook de ondernemersvereniging Zandvoort betrokken waren in die horeca-retailvisie... hebben wij het voor elkaar gekregen dat in die hele horeca-retailvisie... het ondernemersinnovatiefonds kwam. Ja. De horeca-retailvisie is ondertekend door een ieder... 95% van de toen aanwezige belangenclubs hebben die horeca retailvisie ondertekend. Daaruit voortgekomen is het kernteam die met die horeca retailvisie aan de slag is. Het kernteam bestaat nog steeds. Een van de eerste taken, niet de allereerste, maar wel een van de eerste taken van die 60 punten uit die horeca retailvisie was het creëren van een ondernemers innovatiefonds. Dat duurt en dat duurt, want hoe ga je dat doen? Hoeveel geld ga je ophalen? Ga je verschillen maken tussen het centrum van Zandvoort en de bedrijven die daarbuiten zitten en dergelijke? Dat zijn ellenlange discussies geweest, waarin iedereen het ook eens moet zijn. Hoe ga je zo'n bestuur van zo'n innovatiefonds creëren? Dat heeft drie maanden geleden geleid tot de oprichting van... Sorry... Te weten dat je terug bent, Peter? Nou, ik zal het erger vertellen. Nou. Dat is de dame met wie ik twee weken op stap ben geweest. Oh jee. Dus, maar die weet waarschijnlijk niet dat ik hier zit. Sorry. En uh, dat heeft geleid tot het oprichten van het Ondernemers Innovatiefonds. Waarin uh, alle belanghebbenden die daarmee in mee participeren... overtuigd zijn van het feit dat dit de enige manier is... om zandvoort... ...gaande te houden in de vaart der voorvolkeren... Voor ja. ...om het product Zandvoort te promoten met z'n allen. N nu is hij uit. De techniek staat voor niets. Zo. <laughs> in ieder geval is het zo dat wij nu uh, bezig zijn met het inhalen van alle vragen... Uh, ...opdrachten... Uh, uh, ...verzoeken tot subsidies vooral... ...die gericht zijn aan het bestuur van het innovatiefonds. Zijn er al veel binnengekomen? Dat weet ik niet. Dat weet je niet. De geheimzinnigheid erop is groot. Maar waar het om gaat is dat er uh, uh, wel transparantie is. Ja. Dat wel. Ze zijn nu eerst aan het verzamelen. En zo'n begin, zo'n opstartprocedure duurt wat langer dan dat we met z'n allen eigenlijk zouden willen. Het bestuur is beëdigd uh, begin mei. Ja. Dat zijn mensen die uh, terzaken kundig zijn. Die weten waar ze over praten. Want we praten natuurlijk over een uh, totale pot van 75.000 euro. Rondom de 75.000 euro. Die alle gezamenlijke ondernemers betalen. Daarnaast heeft dit college gezegd. Om daar een stukje uh, een grond in te krijgen in die pot. Zijn wij bereid om de eerste jaren van de oprichting van het ondernemers innovatiefonds, die 75.000 euro te verdubbelen. Dus dat betekent dat er dus een pot is van 150.000 euro op jaarbasis. Er was afgesproken, en ik ben even weg geweest, dus ik heb één vergadering van het kernteam gemist. Er was afgesproken dat medio mei de... Aanslagen voor de reclamebelasting bij de ondernemers in de bus zouden gaan. Die aanslagen die worden verstuurd door GBKZ, Gemeentebelasting Kennemerland Zuid. Mm -hmm, ja. Dat is voor ons fijn, want dan krijg je gewoon dat dat een officieel tientje krijgt bij de eerste aanslag die gaat komen. Ze zijn, ik heb hem nog niet binnen, dus ik heb nog niet kunnen betalen. Bij de eerste aanslagen zit een begeleidingsbrief waarin precies uitgelegd wordt waarom het is, welke grondslag het heeft en wat de bedoeling is van die aanslag. Dat is het ondernemers innovatiefonds en je, jullie kunnen begrijpen dat ik ontzettend blij ben met het feit dat we nu eindelijk een situatie hebben gecreëerd, na jaren van strijd dat iedere ondernemer ja. ongeacht dat hij klein of groot is, meebetaalt aan het belang. En dat is omdat het dus via die officiële weg geïnt wordt, is, is die discussie klaar. Ja. ja, anno 2017 leven we in een tijd dat de meeste niet allemaal, maar wel de meeste ondernemersverenigingen in den landen te maken hebben met een teruggang van het aantal leden. Mm -hmm. Het is een heel andere tijd als dat het 15, 20, 30 jaar geleden was. Ja. En uh, uh, dat is voor die ondernemersverenigingen een probleem. Want ze kunnen niet doen wat ze zelf willen en dergelijke... Nou wil ik niet zeggen dat al het geld uit het innovatiefonds. Naar de ondernemersvereniging Zandvoort gaan. Want er zijn natuurlijk veel meer kapers op ja, de kust. Ja. En dat is maar gelukkig dat ook. Dat is maar goed ook ja. En wat je moet doen met het oprichten van zo'n ondernemersfonds. Innovatiefonds is dat je een bestuur creëert. Wat ter zaken kundig ja. is. Wat het weer... van het koren weet te scheiden. Ja. Wat kan zeggen dat is een stukje toegevoegde waarde ja. aan het dorp. Ja, Dat hoort daarbij en het dat hoort, hoort niet daarbij bij en innovatie. En dat hoort daarbij. Ja, precies. Maar om jullie een indruk te geven. Uh, uh, winkelcentrum Noord in Zandvoort is klein. Mm -hmm. Zit buiten het centrumgebied. Betalen geen 200 euro per jaar, maar 100 euro per jaar. Het is natuurlijk wel zo dat uit dat gedeelte van Zandvoort... bijvoorbeeld ook aanvragen binnen kunnen komen. Iedereen... ...die meebetaalt um, aan het innovatie... ...of dat nou 100 of 200 euro... ...is vrij om een aanvraag die te dienen. Okay, ja. Voor wat voor activiteit dan ook. En waar het om gaat... ...is uh, dat je uh, mensen moet hebben... ...in zo'n bestuur die zake kundig zijn... Om dat onderscheid te, te kunnen, kunnen maken. maken ja. Ja. En we zijn begonnen met een bijdrage van 200, 100 euro. 200 euro centrum, 100 euro in, uh, buiten het gebied van het centrum. Maar ja, wat gaan we doen als er straks 4,5, 5 ton aan aanvragen binnenkomt? Nou, ja. Dus zo'n bestuur moet, je, moet, gaan, je, hoe uh, moet ja, je... Hoe moet je, je dat gaan beoordelen? Ja, ja. Ik ben voorzitter van de ondernemersvereniging Zandvoort. Ja. En waar wij dus mee te maken hebben is, uh, wij hebben 50 leden, die betalen 360 euro per jaar. Mm -hmm. Dus de pot van de gemeente, uh, van de ondernemersvereniging, bestaat uit rondom 18.000 euro op jaarbasis. Ja. Om jullie een indruk te geven, uh, de verlichting zoals die nu niet hangt, maar normaal gesproken in de wintermaanden wel hangt, kost. ...rond rondom de 12.000 euro op jaarbasis. Daar blijft dus 6.000 euro over. Wij als bestuur van de ondernemersvereniging Stamptvold... ...zitten dus in principe een beetje met een dilemma... Want wat doen wij met die 50 leden die netjes die 360 ja, euro... want die 50 ja, ja. leden krijgen ook die 200 euro aanslag ja. in een brievenbus. Daarbij ook nog? Daarbij. Oh. Dus wij hebben gemeend als bestuur toch het initiatief te moeten nemen... om te zeggen van ja jongens dat kan niet... want het gevaar is dan groot dat we straks helemaal geen leden meer overhouden. Nee. Dus in de voorjaarsvergadering is met algemene stemmen uh, uh, de motie aanvaard... waarin wij als bestuur voorstellen om de Contributie te verlagen van 360 naar 160 euro per jaar zodat onze trouwe leden die sinds jaar en dag eigenlijk degene zijn die dat hele verlichtingsprobleem ja, hebben, hebben gedragen het, ja, ja, ja, ja, niet, niet nog eens een normaal. keertje dubbel ja. aangeslagen ja, dat, gaan dat, dat kunnen we niet maken nee. dat betekent dus wel dat er in plaats van 18.000 euro binnenkomt nou ja. de verlichting zoals die nu hangt is naar ons idee minimaal maar. Wij willen eigenlijk verlichting hebben die geen vier, vijf maanden uh, hangt, maar tien maanden. Wij willen uitbreiding van de verlichting. Wij willen items veranderen in de verlichting. Als die tien maanden hangt, dat je niet tien maanden met sterren in die verlichting zit, maar in het voorjaar met tulpen, in de zomer met strandballen. Ja, ja. En dat kost geld. Dat kost echt heel veel geld. Dus uh, wij hebben als bestuur ook besloten om ook een aanvraag in te dienen ja, in het ja, Innovatie. Dat, om, dat ja, me ja. lijkt me terecht. Ja. Om te zeggen: van nou, buiten de verlichting zijn er nog tal van andere dingen. En uh, uh, als wij het dorp willen promoten. En uh, mijn grote ja. bezwaar, het grote bezwaar van ons als bestuur van de OVZ is. Dat we uh, uh, vinden dat het dorp een beetje achterblijft bij het centrum. Dat heeft te maken met niet alleen uh, de kwaliteit van de ondernemers, maar ook met de openbare ruimte. De aankleding van de openbare ja. ruimte. Er is in dit college besloten dat er de komende vier jaar, dat dit college aan het bewind is, per jaar 50.000 euro besteed wordt aan de innovatie ja, ja. van de boulevard. Ja. Ja. En ik heb meerdere malen wethouder Kuipers uh, van Economie en Toerisme laten weten. Wethouder, prima voor het product Zandvoort. Hartstikke goed dat de boulevard geïnnoveerd gaat worden. Dat dat aangekleed gaat worden. Maar één ja. Meer, vergeet het dorp nee, niet. Nee, vergeet nee, niet. niet. Vergeet de achterkant niet. Vergeet de achterkant niet. Het dorp is toch het centrum van ja. iedere toerist die wij krijgen. Iedere gast die wij krijgen komt s'avonds het dorp in. En dat moet wel een beetje uitstraling hebben. En dat mis ik echt een beetje. Nu, op dit ogenblik. Dus wat dat betreft zeggen wij van... Een middel is niet alleen het innovatiefonds, maar er moet wel degelijk meegedacht worden hoe wij bijvoorbeeld het centrum van Zandvoort, om het iets heel eenvoudigs te noemen, groener kunnen maken. Ja. Ja, dat is is heel simpel. Is het versteent aan ja. alle kanten. Ja, klopt. Uh, uh, uh, de boomtjes op de krocht ja. zien er niet uit. Ja. En uh, we moeten door. Ja. Helemaal, moeten door. helemaal, waar, uh, Peter. Peter. Ja. Ik vind dat je het uh, behoorlijk duidelijk ja. hebt uitgelegd. Dank je wel. Voor uh, jou, Voor de luisteraars, voor uh, de luisteraars is dat waarschijnlijk ook interessant uh, om te ja. weten, want uh, ja, die denken ook van uh, geld, geld, geld, geld. En ja. waar gaat het en naartoe? En wat gebeurt er mee? het is voor de mensen in het dorp ook belangrijk. Niet alleen de ondernemers, maar ook de bewoners hebben daar. Ja, profijt van. En het is heel goed opgezet. Het is heel transparant. Het is heel ja, open. Ja, iedereen ja, kan ja. straks zien waar ja, het geld aan ja. uitbesteed wordt. Dus ja, dat wat is, dat is betreft. En dat is ook heel belangrijk. Ja. Want het is ook geld van de gemeenschap namelijk. Ja, dus. ja. Wij gaan jou uh, bijzonder bedanken. Graag gedaan. Voor je komst. Je graag en uh, we gaan je een hele fijn weekend wensen. Ja, ik graag Je gaat gedaan. aan het werk, hè? Ja, ja. ja nee, dat, is, dat dacht ik al. Dankjewel, Dankjewel, Dankjewel Peter. Dank je, Peter. ik weg zou gaan. Keek nog even om halverwege het station, zag mijn dochtertje, ze vloog achter mij aan. Ze snikte, papi loopt toch niet zo snel. Vergeet ik liever vlug hoe ze snikten. voor ons zitten, Irene. Ja. En dat is Jong uh, GroenLinks. Want Jong GroenLinks wil naar uh, Zandvoort uh, komen. Ja. Ook voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Hè. En dan moet ik het even goed zeggen. Karim uh, Kabali, El Kabali, Juren. Jure Keuning, Keuning, Jure Keuning, ja. En Joep Zwart. Job. Job. Joep. Zwart. Ja. Zet, waarom zeggen wij nou steeds Joep? Dat <laughs> gebeurt wel vaker. Uh, Karim, wil jij, uh, wil jij het voortouw nemen? Om daar wat ja, nee, over te goed, zeggen als goed. je wil. Nou, ja, wij uh, zijn dus uh, van plan om uh, bij de komende verkiezingen in maart uh, 2018 mee te gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Zandvoort. Uh -huh. GroenLinks bestaat op dit moment, uh, of dat bestaat al, maar is niet actief in Zandvoort. En uh, samen met uh, Remy... En met Tim Paap ook nog. Uh... Remy staat achter. Uh... Uh, nee, dat is Kees van, van Dursel. De... Van... Oh, dat was de vorige. de, de... Ja, de voorzitter okay. van de regio, ik dat? En uh, ja, samen met Remy en met Tim, ook uh, twee jonge jongens, uh, hebben wij besloten om uh, ja, de kaart te willen gaan trekken voor GroenLinks in Zandvoort. Maar zaten jullie al bij GroenLinks? Jullie uh, jongen? Uh... Nee, eigenlijk zijn we... Niet... Jullie zijn nieuw, echt ja, helemaal nieuw. Ja, zijn nieuw. We hadden uh, echt zien om gewoon wat voor de gemeente gaan betekenen. We dachten dat een goede kant was om via GroenLinks uh, dat op te gaan zetten. En vandaar dat we met GroenLinks erin zijn gegaan. Precies. Spannend, ja. ja. En GroenLinks staat voor? In Zandvoort staan ja. wij uh, vooral natuurlijk voor ons bekende thema de duurzaamheid: natuur uh, en milieu. Natuur en milieu, zeker weten. Um, ja, ik denk dat daar ook nog heel veel kansen voor Zandvoort liggen, persoonlijk. Um, we weten allemaal hoe het gaat met de windmolens. Ja. En uh, hoe dat zit. Maar wij denken ook dat er op andere vlakken. Denk bijvoorbeeld aan de huurhuizen, waarbij uh, de energielevels ook nog best wel meer omhoog zou kunnen krijgen, om het zo maar te zeggen. En, um, is er is ook, één moet, ding waar uh, jullie heel erg op gaan hameren. Hè? En dat is de jongere, ja. Ja. jongere huisvesting. De jongere huisvesting. Hè? Ja. ja, wij uh, zijn alle vijf zijn we jongeren. Ja. En alle vijf uh, worden we bedreigd met uh, ja, dat we naar een andere gemeente eigenlijk toe moeten als wij nu zeg maar, iets op onszelf willen, is willen dat zo? Ja. Ja, wij, uh, je moet minimaal op dit moment uh, zo uit mijn hoofd zo'n 6 tot 7 jaar ingeschreven staan bij de kei om een, uh, om een huis te, te een huurhuis te krijgen. Ja ja, weet je, ik denk dat het, het grote probleem is, is dat er, er zijn wel huurhuizen, maar die zijn niet zeg maar, geschikt voor echte starters. Nee. Ik denk dat daar inderdaad wel een grote behoefte aan is. Voor voor jonge starters. Ja, die dus die beginnend vanuit huis uit de markt op gaan. Misschien net klaar met hun studie zijn. Daar is niet zo heel veel voor. Nee. Hebben jullie het idee dat er in het verschiet wel wat zit bij de kei? Om daar iets aan te veranderen? Want er wordt natuurlijk in Noord is men bezig om wat. Ja, ja. Om wat nieuws te zetten? Ja, als je daar ook de plannen voor leest. Dan um, komen daar wel bijvoorbeeld seniorenwoningen in terug. En eengezinswoningen En dat allemaal maar op. Maar je ziet nergens in al die plannen... Ja, het is allemaal ouderen ja, vaak. Ja, al... jongeren. Hè? Nee, nee. Dan hebben we natuurlijk heel veel senioren hier in het dorp. Maar we hebben ook heel veel jongeren. jongeren ja. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is om die dus ook bij het dorp te houden. Zodat ja. als er dus wat gaat gebeuren... Want het was klein. Het was ook niet met jongeren. Volgens mij ook nee, niet. Nee, Een paar grote bouwen. Projecten ja. en dat ja. je daar helemaal niks voor niks jongeren in voor terug jongeren. Terug ziet. Ja. Ja. Ja. Nou, het is vooral allemaal gespecialiseerd op uh, de wat, wat oudere mensen ja. in Zandvoort en op uh, gezinswoningen. Ja, en dat is dus, wij, wij, vinden ja. dat jammer. Ja. En dat, dat wil niet zeggen dat de woningen slecht zijn. Want juist dat is ook goed. Nee, maar we willen juist een mooie balans erin ja. Je zou er een mooie combinatie ja. van kunnen maken. Ja, dat, ja, is dat is in andere is gemeenten het ook. Het he, dat ouderen en jongeren bij elkaar ja. zitten. Dat is ook goed voor ouderen uiteindelijk. Precies. want Die kunnen heel veel voor elkaar betekenen. En een ja. stukje sociaal contact. Dus dat is wel zo. Maar goed, dat is de woningsituatie. Wat hebben jullie nog meer voor speerpunten? We zijn natuurlijk ook nog steeds een natuurpartij. En we hebben natuurlijk de hertopprobleem in Zandvorst. Ja. Um, ja, dat is voor ons ook een van de dingen wij, wij vinden het belangrijk dat daar gewoon echt een goede oplossing voor komt En of dat nou, het is in onze ogen niet een hele goede oplossing Om lukkraak uh, een heel groot aantal dieren dood te schieten Um, misschien is het misschien beter om te kijken naar betere hekken. We weten bijvoorbeeld dat uh, richting Noordwijk daar gewoon een heel laag hek staat waar de herten zomaar overheen kunnen springen. Maar het, het probleem van de aantallen los je daar niet mee op. Hè? Dan los je alleen maar op dat ze het dorp niet meer inkomen. Maar het gaat erom, er zijn er te veel en hoe ga je dat dan oplossen? Ja, dat is ook heel makkelijk eigenlijk, want je hoort de laatste tijd op ProRail uh, reclames, hoor je steeds op, op de radio en op tv dat ze heel erg voor ecoducten zijn, voor ja. allemaal van dat soort maatregelen. We hebben hier een heel mooi er wordt er op dit moment een eentje extra bijgebouwd op de zeeweg. Ja. Ja. En er komt er ja. nog eentje over het spoor. Ja. En als die drie klaar zijn? Dan, dan? heb je een heel groot leefgebied... En ja, maar dan nog, dat, dan nog, dat leefgebied wordt groter, er komen er dus nog meer. Ja, ja. Dus, maar ze blijven doorgaan hoor, die, bedoel, die herten. die blijven. Ja, die blijven. moet je ook gewoon in stand gaan houden. Ja. En dat is natuurlijk het probleem nee, geweest. Amsterdam heeft het jarenlang laten schieten, schieten om zo ja. maar te ja. zeggen. Ja, zonder en, te schieten. Zonder te schieten ja. inderdaad. Ja. En dat is natuurlijk gewoon wandbeleid geweest. En dat, ja. als dat gewoon twintig ja. jaar geleden ja. tien hadden ja. afgeschoten, en dan hadden we ja. nu he? geen probleem gehad. Ja. Maar hoe het nu gaat, is dan zeg maar ook weer totaal. Eigenlijk in de extreme, en dat, dat is jammer. Daar, dat is ook het eerste... ja. Maar het is een noodsituatie, het ja. kan ook niet anders, nee, he? want men moet dit gewoon doen nu. Ja. Kijk, en ik denk dat Zandvoort er wel een beetje gewend raakt met, uh, met de herten. Ja. Ja. Maar wat wij bijvoorbeeld ook niet snappen, Tim Paap komt daarmee, um, alle borden hier voor hertenwaarschuwingen zijn allemaal in het Nederlands. Terwijl Zandvoort Nederland, oh. is een toeristisch dorp, ja. Ja. dus waarom staat er niet bijvoorbeeld. Dat zie je ook het veel ja, op veel meer. Op Duits of in het Engels? Zodat het ook duidelijk is voor de mensen die hier op bezoek komen. Zou ze dat niet begrijpen? Ik wou net zeggen, denk je dat ze dat niet begrijpen? Als je het ziet met een hert erop. Het is een gevaren driehoek, hè? Dus ja, in principe weet men wel van een gevaren driehoek. Op servers, denk ik, is het wel handig om ook okay. dat er dan nog even in het Engels klein bij te zetten. Dat, dat mensen het ook kunnen. Ja, misschien is dat iets voor Ja, precies. Maar goed, uh, ik wil nog even teruggaan naar jullie, uh, waar jullie vandaan komen. Hè? Ik bedoel, niet letterlijk, maar meer politiek gezien uh, waar je vandaan komt... Jij hebt hiervoor geen enkele politieke situatie... Uh... Nee, ik heb hiervoor niet in de politiek gezeten. Ik studeer wel bestuurs, dus ik heb wel heel veel mensen die te maken met politiek. Maar ik op het moment, of tot voor heden, voor kort zat ik me En hoe mij, komt het dan dat je daar dan gelijk bij GroenLinks terechtkomt? Omdat ik denk dat GroenLinks wel heel vernieuwend is, jong. Mm -hmm. En ik denk dat we daar gewoon moeten gaan inzetten. Nieuwe ideeën, nieuwe toekomst en denken aan de toekomst. Oké. Okay. En op die manier kunnen we dat, dat bereiken, denk ik. Nou, heel goed. Politieke aspiratie is altijd goed. Karim, jij. Want volgens mij heb ik jou al eerder gezien bij andere partijen. Dat zou zo helemaal kunnen kloppen. Um, ik ben uh, vier jaar geleden, is dat onderhoud tussen bijna, ben ik verkiesbaar geweest voor Sociaal Zandvoort. Ja. stond ik toen op de derde plek. Nou, dat hebben we ook allemaal kunnen lezen, is niet helemaal goed afgelopen. Um, het gaat trouwens prima, want het is nog steeds met buurman Wim, Willem Paap. Dus zetten is ja, zo het is allemaal aan. Hè? Nee, we doen nog steeds koffie bij elkaar. We hebben nog hartstikke gezellig. Ehm... Um, en tussendoor ben ik op de achtergrond een beetje nog actief geweest bij de Partij van de Arbeid. En toen kwam uh, de mogelijkheid om met deze jongens eindelijk echt mijn, mijn grootste ideaal te verwezenlijken. En dat is met een grote groep jongeren waar eigenlijk steeds om wordt gevraagd in Zandvoort. Ja. Om daarmee de politiek in te gaan. En, Jonger, uh, ja, en ik ben binnen de Partij van de Arbeid was ik ook al heel erg met het duurzaamheidsthema bezig en zo. Dus toen was het voor mij, uh, zeker toen dit deze kans kwam, was het voor mij heel makkelijk om... Uh, voor mijn, uh... Dus eigenlijk heeft je gevoel nu een vorm gekregen op de partij ja. GroenLinks? Ja, ik vond ook al heel erg vroeg met politiek natuurlijk. Dus ja. ik moest me een beetje mijn weg vinden en uh, ik heb hem, ja. uh, ik heb hem gevonden. Dat mag, dat mag, dat mag. En jij? Zelf heb ik nooit uh, iets met politiek gedaan. Jurren is dit uh, trouwens ja. even ja. voor... Uh... Ik studeer ook niet iets met politiek, maar um, ik kreeg de kans om mee te doen. En... Oh, ja. En uh, mij leek het uh, hartstikke leuk om met deze jonge groep ook iets te doen voor Zandvoort. Ja. Dus dat is mijn uh, drijfveer. Hoe groot is die groep, uh, jongen? Uh, nu zijn het er vijf. Vijf, ja. ja. Binnenkort een gesprek met de, met de zesde en wellicht de zevende. Dus uh, het gaat de, op hoofd, de goede kant zo? op, ja. ja. En, en hoe, hoe zijn jullie zeg maar, vanuit GroenLinks uh, begeleid of benaderd? Of, of is dat vanuit jullie gekomen? Hebben jullie zelf die uh, stap genomen? Um, nou, um, we hebben zelf de stap genomen naar GroenLinks. We wisten mm -hmm. dat GroenLinks <laughs> nog niet bestond in Zandvoort. althans wel bestond, maar ja. op de ja. achtergrond was. Ja. En uh, de begeleiding daarna... Kees staat hier achter en dat is niet om te blijven bij Kees, maar... Uh, Kees zegt zelf altijd dat hij de coach is, en dat is ook echt. Ja. Hij begeleidt ons echt heel erg, heel ja. erg goed. Uh, leert ons de klepjes van het vak bij. En uh, dat, dat, dat, dat zijn nog meer mensen binnen GroenLinks in het Zuid-Kennemerland. Ja. Eigenlijk kunnen we met iedereen als we willen kunnen we een gesprek aangaan met de wethouder van Bloemendaal... Ja. ...tot het gemeenteraadslid uh, in Heemstede. Ze willen ja. ons allemaal helpen en zijn allemaal heel blij ja. dat er ja. heel veel jongeren komen. En, hebben, jullie ja. zich, hebben jullie al gemeld eigenlijk, ik weet niet hoe het werkt hoor... ...als GroenLinks om mee, deel te nemen aan de verkiezingen? Uh, voor mij Moet is dat, dat? pas... Ik kijk even met de nog naar Kees, is in december Eind geloof ik december, hè? ja. ja mag ik het even niet meer van? Nee, je kan het ook hier doen. Okay. Oh. Oh. Oh. oh, sorry. <laughs> Uh, nou, er, is een, er zijn eigenlijk twee procedures zeg maar, om mee te doen. Stel je even voor wie... Je bent. Oh, sorry. Ja, sorry. Uh, Kees van Deurs, uh, de voorzitter. Uh, ik coach de, nou ja, deze enthousiaste groep. Uh, even kijken, de formaliteiten die moet ik regelen. Er zijn twee procedures, de, laat ik zeggen, de, de wettelijke procedure voor de gemeente. Ja. Dan moeten we voor 1 december officieel melden. Uh, we hebben dit keer niet meegedaan, dus we moeten eigenlijk het hele traject door. Dus we moeten ons buiten melden, inschrijven en een borrelsom storten. Oh. En zorgen dat we eind uh, januari, maar dat moeten alle partijen doen, met de kandidatenlijst komen. Ja. Uh, we zijn wel een landelijke partij al geregistreerd, dus we hoeven niet naar de Kamer van Koophandel en al dat okay. soort dingen meer. Okay. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog een interne procedure. Die jongens zijn heel enthousiast, maar procedure is procedure, ook bij GroenLinks. <laughs> uh, vanaf... 1 juni zeg maar, gaat bij ons de inschrijving open. Dan mag je aanmelden als kandidaat uh, uh, uh, raadslid. Ja, ja. En dan komen de gesprekken echt met een kandidatencommissie. Dus de mensen die echt actief voorop en de gemeenteraad in willen, ja. uh, die worden getoetst door minimaal twee of drie mensen van de kandidatencommissie. En die maken straks een voorstel, wie iedereen, twee, drie, et cetera, op de lijst komen. En het zal het eind november of begin december zijn dat we de, de lijst eh, vaststellen. Ja. En het programma denk ik ook. Hè, en het, het programma zit ondertussen ja. ook, ja. Uh, ja. maar dat is een andere, ja. ander traject weer. Komt, al, komt er dan op die, uh, op die lijst een naam te staan, Jong GroenLinks, of is het gewoon GroenLinks en... Nou. Uh, als we het gewoon GroenLinks noemen is dat het makkelijkste, zo zijn ja. we ingeschreven. Ja. Uh, we hebben al gediscussieerd om het maar dwars te noemen, want dat is de jongere groep van uh, GroenLinks, zeg maar. Ja. Maar dan moeten we een heleboel andere formaliteiten verrichten, dus ik weet niet of dat handig is. Nee. Uh, het zit nog wel in het achterhoofd, maar het zal waarschijnlijk gewoon GroenLinks worden, maar als het mogelijk is, dan uh, geven we er nog leuk. wel een tintje of een lintje ja, aan. dat zou wel leuk zijn, toch? Ja. Ja. Ja, we zijn ook niet leuk? alleen nee. voor jongeren. Hè? dat is nee, wel dat goed om te nadrukken. Nee, maar het is wel... leuk dat jongeren ja. dit willen gaan doen. Ja, ik, bedoel... ik bedoel, We zijn wel jongeren, maar we ja. willen wel gewoon echt voor iedere doelgroep in Zandvoort ja, dat moois gaan want, betekenen. want alle partijen willen jongeren in hun partijen, ja, hier in Zandvoort ja. ook. Dus ja. op zich is dat natuurlijk wel heel erg... Ja. Uh, en we komen de, de komende lijkt... tijd graag met organisatie en mensen in gesprek om te kijken wat in uh, ja. ons partijprogramma ja. moet opnemen. Wat ja. belangrijke punten zijn om er zo een goed uh, programma neer te zetten. Ja, maar het is toch politiek hè. Dus ja, uh, ja daar moet je, je Dus als er in in in uh, Zandvoort GroenLinks stemmers zijn, die denken van nou er komt inderdaad een frisse wind doorheen. Die kunnen contact opnemen ja, en dan zeggen van nou daar en daar zou ik wel graag uh, ja. aandacht aan willen besteden. Ja, ja. Graag. Ja, ja, okay. En we zijn te vinden op Facebook, Instagram, op Twitter. We hebben een website. Kun je, dus je kunt ja. ons echt overal vinden. Onder GroenLinks of onder Jum? groenlinks antwoorden. groenlinks antwoorden. Okay. Ja. oké. dat is wel belangrijk om te weten natuurlijk dat dat uh, daar uh, kan. Ja. En ben jij dan de woordvoerder, Karim? Of uh, nee, jullie nou, allemaal gewoon, gewoon? Gewoon met z'n allen. Jullie jullie met elkaar. Karim heeft wel het meeste ervaring. Dat is, uh, ja, politieke ervaring. Ja. <laughs> ja. Dus ja, we voor de rest doen het eigenlijk gewoon... Uh, in gezamenlijkheid. Dat is ook het mooie van deze groep. We doen ja. alles samen. En, ja. Zeg, en komen er ook vrouwen op af? Of niet? Meisjes? Nou, als er nu iemand zit te luisteren... <laughs> ja, want dat zou dus leuk op zijn. ...op maar naar, naar, naar iemand uh, van het vrouwelijke geslacht ja. erbij. Want uh, we ja. willen wel zo'n mooie, mooie ja, representatie van de, ja. de Zandvoortse bevolking ja, ja. Ja. We ja. zeggen toch dat er veel te weinig vrouwen in de politiek ja. zijn. Dat is hier zeker weten. Ja, nou, toch? Hè? Ja, klopt. Dus als een van jullie je nog geroepen voelen... Nou... Ik maar... denk het niet. Maar het is een nee, leuke... Ik denk dat het, als dat zo is... Dan, dan denk ik dat het wel verstandiger is... Als er een jongere, uh, een jongere iemand... Ja. Ja. Uh, een jongere dame zeg maar, zich uh, bij jullie aanmeldt. Want ja, als je het dan ook echt Sorry. zo wil, wil aanvoeren... Dan is dat beter. Ja. Qua samenstelling. Ja. Nou hoor, ik ben erg benieuwd. Ik bedoel, zijn er nog meer dingen waarvan je zegt, die moeten echt uh, aandacht krijgen? Ja, waar wij ook wel echt voor zijn, en dat, dat zei Job al een beetje. We willen graag met mensen in gesprek gaan. En dat willen we graag um, om ook gewoon echt te luisteren naar wat de Zandvoortse bevolking wil. Want wij kunnen wel met ideeën komen. Maar zolang onze ideeën geen draagvlak hebben in het in, in Zandvoort of in Bentveld. Dan hebben we wel leuke ideeën. Maar ja, wat, wat schieten we daarmee nou, op? Hoe ga je dat dan doen? Hoe wil je dat ja. aanpakken? Wij willen langs uh, alle verenigingen, we zullen ook langs CFM willen gaan... Graag. En dan willen we gewoon met de, met de mensen daar praten van waar lopen jullie nu tegenaan? Want bijvoorbeeld CFM is best wel een belangrijke taak in het dorp, vind, vind ik persoonlijk, maar vinden ook anderen. En um, misschien kunnen wij daar als gemeente wel net iets beter bij helpen... waardoor het voor hun wat makkelijker wordt mm -hmm. om bepaalde dingen te regelen. Um, ik zou best wel kunnen voorstellen dat jullie vaak op locatie willen zitten bijvoorbeeld. Um, misschien kunnen we daar met de gemeente iets mee doen. Misschien met het, met het VVV-kantoor erbij. Waardoor jullie meer mogelijkheden krijgen. En, uh, ja, en zo kun je ook langs SV Zandvoort gaan, langs alle verenigingen. Langs en die de... zijn er nogal ja. Ja. in Zandvoort. Ja. Ja. Dus dat is een behoorlijke klus uh, voor ja, ja. je. Ja. Dat ja. weten ja. we. Ja. Maar ja, maar, kun je ja, het toch ja. Ja. ja, dat is toch een goed idee, ja. Wij, uh, wij moeten zo gaan afsluiten, want uh, we krijgen zo het nieuws. Maar uh, ja, ik, ik kan niet anders zeggen, jongens, uh, ga ervoor en uh, super dat jullie dit doen. Ik bedoel, wat voor uh, politieke achtergrond je ook hebt. Het is supergoed dat er jonge mensen zijn die zich hier op inzetten. En uh, ik wens jullie in ieder geval heel veel succes en uh, maak er wat moois van. En, uh, als er nog wat te ja. melden is, hè, dan weet je wel wel te vinden denk ik hè vinden jullie goed oké okay. dank jullie wel ja, zelf. en veel succes wij gaan er even uit met een muziekje en dan zien we u straks weer terug naar de, uh, het nieuws en de reclame zijn op zijn want wij zijn haast te laat we hebben maar een paar minuten tijd Misschien als het echt moet, laat over de koetjes voetballen en de lotto praten. Nou, dag tot ziens adieu ga je gaatje. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. We zijn wel kerstmis, maar blijven wel, maar slapen. we wat slaats. We hebben het ongelooflijk als het echt haast. Op zee, op op want wij zijn lastig laden. Nou, we hebben het, maar zou het je natjes We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op zee, op zee, op zee, maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben een ongelofelijke has. Op zee, op zee, op zee, want wij zijn naast te laat. Wij hebben maar een paar minuten tijd.